Dan het weer. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan zee wordt het zo'n 20 graden. En in het zuidoosten van het land kan het 26 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 20 april. Goedemorgen. De NOS had gisteren dat onderzoek al in handen... naar het politieoptreden bij de verdwijning van Millie Boelen... leidde tot veel commotie bij politie en justitie. Het blijkt dat de politieleiding... vlak na de verdwijning van het meisje... cruciale fouten heeft gemaakt. We spraken ook met de advocaat van de familie Boelen. Politie en het Openbaar Ministerie... blijken ook niet goed samengewerkt te hebben. Praten we over met hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. En in de strijd in Libië... lijkt het er steeds meer op dat de luchtacties van de NAVO... geen doorbraak kunnen forceren. Of het moment voor grond Troepen dichterbij komt, vragen we vanochtend aan militair deskundige Frank van Kappen. Precies één jaar geleden dat het olieplatform Deepwater Horizon explodeerde in de Golf van Mexico. En de olie daar het water in stroomde. Over de gevolgen van de olieramp praten we met de deskundige rampenbestrijding wie het koops. En de Tweede Kamer wil dat er nu snel een einde komt aan de Woekerpolis-affaire. De derde Polentop wordt vandaag gehouden over de problemen van en door arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. De slachtoffers van de schietpartijen Alfa aan de Rijn worden vandaag herdacht. We praten met de. Burgemeester Bas Eenhoorn. De politie Flevoland gaat digitaal in de strijd tegen cybercriminaliteit. Dat en meer in het NOS Radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. En mocht u nou vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Het Openbaar Ministerie erkent dat in de zaak van Millie Boelen te laat is opgeschaald. Gisteren kwam via de NOS een rapport naar buiten. waarin staat dat de politie en ook het Openbaar Ministerie. de vermissing van het meisje te lang hebben onderschat. De familie van Millie kijkt met gemengde gevoelens naar de reacties, zegt hun advocaat. De familie staat er nog steeds heel bijzonder in. Want zij waarderen ook wel de, de regisseurs die, uh, die hen daar ter plaatse. Uh, en in de beginfase hebben begeleid. En nog, overigens familieregisseurs die hen nog steeds begeleiden, waar ze ontzettend veel aan hebben. En ze staan er ook zo in dat ze zeggen: ja, wij hopen vooral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 Uh, begrepen waarom dat op die manier moest... en waarom het melden van de buurman het onderzoek zou schaden. Millie Boele verdween vorig jaar maart. Ze werd een week later dood teruggevonden in de tuin van buurman Sander V. Moet zo snel mogelijk een einde komen aan de Woekerpolis-affaire. Dat vindt de Tweede Kamer. De verzekeraars hebben nu een deel van de teveel betaalde kosten terugbetaald. Maar is niet genoeg, vindt PvdA-Kamerlid Plasterk. De sector heeft ik geloof uiteindelijk nu voor een bedrag van ongeveer 3 miljard aanschikkingen getroffen. Nou, Misschien moet daar nog iets bovenop. Daar zit overigens wel een grens aan. Uh, je kunt niet oneindig doorgaan, want die, die, die verzekeringssector ja, dat is geen uh, uh, kip met uh, gouden eieren natuurlijk. Maar ze zullen hun klanten die ze in het verleden verkeerd behandeld hebben wel genoeg doen hier moeten geven. Het ja. wordt tijd dat de verzekeraars het vertrouwen terugwinnen. Daarom moeten de verzekeraars nauwkeurig met klanten kijken wat een goed product voor die klant is, zegt VVD-Kamerlid Huizing.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 Ondanks de grote bezuinigingen bij Defensie blijven de Nederlandse eenheden... in de Antillen en Aruba redelijk ongeschonden. Zijn minister Hille van Defensie aan het eind van zijn bezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao. Het Caribisch aandeel wordt politiek gezien nul, dus we hebben de Cariben ontzien. Hier en daar zal er wel, in het kader van dat in, bij staven en zo... Wat, wat vet wordt weggesneden zal hier en daar misschien wel een functie sneuvelen. Maar in principe is het zo dat we ervoor hebben gekozen... om de militaire activiteit op alle eilanden intact te houden. En uh, daar niet op te beknibbelen. De minister denkt dat de aanwezigheid van het Nederlandse leger op de eilanden veel betekent. De taken die je verricht zijn belangrijk. Zijn bijdrage tot de stabiliteit van de samenleving. Maar ook bij zachte en harde bijstand. Als er problemen zich voordoen, dat men onmiddellijk bij de hand is. Ik denk ook dat de waardering van de bevolking van uh, alle zes eilanden in de Caribe. Alle zes Nederlandse eilanden in de Caribe. Voor de aanwezigheid van het Nederlandse kruis, wat heel groot is. Komende jaren wordt er een miljard bezuinigd bij defensie. Zo'n 6.000 mensen zullen gedwongen worden ontslagen. Dat de noodtoestand in Syrië is opgeheven zal weinig verschil maken in de onderdrukking van het volk, denken mensenrechtenorganisaties. Syrische regering is het gewend om geweld te gebruiken, zegt Arabist en Syrië-kennen Leo Quarte. Ze denken dat ze alles met, met geweld kunnen oplossen in Syrië en dat blijkt dat dat dus nu niet gaat. Uh, aanvankelijk is er ontzettend veel geweld gebruikt, Het leidt alleen maar tot, tot meer demonstraties. Aha.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 vanaf uh, 2000, het jaar dat uh, Bashar aan de, de macht kwam. En die uh, specifiek in zijn eerste speech, een mede-speech... voor het parlement in Syrië vroeg aan het Syrische volk... Van, als jullie verandering willen, dan moet je dat laten weten. Een aantal mensen deden dat. Die waren zo moedig om, om een handvest op te zetten... met onder andere het opheffen van die noodwetgeving. Maar er is nooit iets gebeurd. Bij protesten in Syrië zijn uh, zeker tientallen doden gevallen. In de hoop de betogers tot rust te brengen... heeft het regime de noodtoestand nu opgeheven. Amerikaanse soldaat die ervan wordt verdacht dat hij geheime informatie heeft doorgespeeld aan WikiLeaks, Bradley Manning, wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Er is veel kritiek op zijn behandeling op de marinebasis waar hij zit. Maar zijn overplaatsing heeft volgens het Pentagon niks te maken met de kwaliteit van zijn opsluiting. will be tempted to interpret today's action as a criticism of the facility at Quantico. That is not the case. We remain satisfied that Manning's confinement at Quantico was in compliance in we in 250 Amerikaanse wetenschappers klaagden vorige week over de vernederende en onmenselijke omstandigheden. waaronder Manning wordt vastgehouden. Zo zou hij 23 uur per dag in een isoleercel zitten, permanent felle verlichting in zijn cel hebben. en meerdere keren per nacht worden gewekt. Het OM onderzoekt opnieuw de rol van oud-directeur Drent van Kinderdagverblijf het Hofnarretje. Dat zei de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie in het programma Eén Vandaag. Wij gaan nu nog een keer opnieuw kijken naar wat er nu ligt. Wat de commissie gunning heeft aangetroffen. En of dat voor ons reden is om te vervolgen. Het onderzoek richt zich dit keer niet alleen op kindermisbruik. Ook met andere misdrijven wordt rekening gehouden. Dat zou zich ook kunnen richten op zijn er eh, strafbare gedragingen geweest. met betrekking tot. ...zijn het uitvoeren van de kinderopvang. He, zijn er, er zijn er ook strafbepalingen in de wet op de kinderopvang. Nalatigheid. Nou, en dat is weer iets anders dan medeplichtigheid aan misbruik natuurlijk. Drent zegt dat hij het nieuwe onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet. In zijn tijd als directeur van het Hofnarretje misbruikte werknemer Robert M. ruim 80 kinderen. De brandweer in Drenthe adviseert de gemeente om paasvuren niet door te laten gaan. Het is, vinden zij, niet verantwoord op dit moment. Ten eerste is het gewoon heel erg droog op het moment. Uh, dat betekent dat natuur op gang komt, sapstromen, et cetera, zijn nog niet helemaal voldoende op gang.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 dinsdag een aantal hennepkwekerijen opgeroeld, 19 in de hele provincie, waarbij in totaal zo'n 3600 planten ontmanteld zijn. En bij die acties is ook voor bijna 90.000 euro beslag gelegd en er zijn 15 verdachten aangehouden. Ja, actie maakt dus onderdeel uit van een groot antidrugsoffensief. Het ging de politie dan ook niet alleen om het oprollen van hennepkwekerijen. We zijn ook tevreden omdat het niet alleen kwekerijen ontmantelen is en beslag leggen, maar ook vaak een hele hoop informatie oplevert die in politieonderzoeken, maar ook voor bestuur en belastingdienst weer van pas kunnen komen in verdere acties die we nog gaan, gaan houden. En op kwekerijen stonden onder meer in Eindhoven, Helmond, Dongen en Breda. Tot slot het financiële nieuws: de goudprijs is gestegen tot een recordhoogte. Een Troy ounce, dat is zo'n 31 gram, kost nu 1500 dollar. Vorig eh, jaar was dat nog 1100. Investeerders zien goud als een veilige belegging in onzekere tijden, zegt deze marktanalist van Standard Poor's. I think the, the U.S. dollar going lower, and I think concerns about sovereign credit risk in Europe are driving it higher. That's, I think, that's one reason, or maybe one, two reasons, why gold is stronger than en te hoger dan ik dacht. Beurskoersen nou, in New York die stegen gisteren weer... naar stevige dalingen van maandag. Beleggers voelden zich gesterkt door sterke cijfers... van de Amerikaanse huizenmarkt. Dow Jones sloot met een winst van 0,5%. Technologiebeurs Nasdaq eindigde de 14e hoger. In Japan de, ja, gaat het wat minder voorzichtig aan toe. De Nikkei staat op een winst nu van ruim 1%. Procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Surf dan naar nwsnl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 13 minuten over zes. Na succes in Nederland is Caro Emerald nu ook succesvol over de grens. In Oostenrijk staat haar single A Night Like This op nummer 1 en in Duitsland in de top 5. In een grote shopping mall in Washington, D.C., in de Verenigde Staten, wordt haar single als Muzak, muzak gedraaid. U weet wel, zo hindelijk op de achtergrond. Ik weet niet of ze daar nou blij mee moet zijn. In Nederland in ieder geval is vorige week haar nieuwe single uitgekomen. En die heet Riviera Live. the band. Succesvol dus in Oostenrijk en Duitsland. Dit was haar nieuwe single, Riviera live. En dat klokt wel lekker zonnig. Sommers. Nou, heerlijk, om mee wakker te worden ook. We gaan naar uh, Joris van der Kerk. Of het is 16 minuten over zes. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij duikt alweer de natuur in, hè? Ja, heerlijk is dat. Er waren twee, toen ik net aankwam uh, rijden... Al twee wat oudere heren met een rugzakje op... Uh, die, uh, die aan een wandeling begonnen van 45 uh, kilometer. Dat is misschien wel handig om dat op zo'n aanstaande warme dag als vandaag... Uh, die 25 graden die we aan zitten komen, eh, om dat dan eh, vroeg te gaan doen. Eh, de, het zand opgelopen uiteindelijk. Die mannen zijn de ene kant op gegaan. Eh, ik ben eh, een bergje met zand opgelopen. Achter eh, Lex Quirella aan van natuurmonumenten. Handen op de rug. Eh, Verrekijker voor op zijn eh, borst. En hij wijst hier naar iets in het zand. En wat is dat dan? Ja, we staan hier aan de rand van het stuifzand. En we zien allemaal kleine sporen op het zand. En het leuke is dat s'nachts is het hier één leven van allerlei dieren. En dat zie je s ochtends vroeg. En een paar wandelaars eroverheen en de sporen zijn weer weg. Maar nu zie je dat hier s'nachts van alles is gebeurd. Allemaal kleine pootafdrukjes, insecten, spinnetjes, toortjes, kevers. Van alles loopt hier over dat zand. En dan gaan wij dan met die, nou bij u is het maat 43 denk ik. En bij mij is het maat net iets groter. In alle lompheid overheen lopen. En dan moeten straks ook... Uh, pootjes, andere pootjes overheen gaan lopen. Hier moeten de schapen gaan lopen. Ja, precies. Want we staan hier zo aan de rand van de Loons en Duinen. En ja, een prachtig stuifzandgebied. Maar een stuifzandgebied dat heel hard aan het dichtgroeien is. En wat we nu ook onder andere met schapen proberen open te houden. Dat klinkt als een tegenstelling. Dat de schapen uh, ervoor moeten zorgen dat er meer zand komt. Dat klopt dus. Blijft. Ja, we hebben hier een grote ingreep gedaan, eigenlijk heel veel achterstallig onderhoud. En eh, het bos is weggekapt en dat bos dat moet eigenlijk ook wegblijven. En door dat gekapte bos te begrazen met schapen ontstaat er langzaamaan een steeds groter heidegebied. En daar kan de wind overheen waaien om aan kracht op te bouwen en zo het zand in beweging te houden. En hoe is dat bos er gekomen? Dat bos is allemaal aangeplant, want... In de tijd was het stuifzand woeste rond. En daar had je niks aan. En wanneer is in de tijd? Dat was begin vorige eeuw. En... Um... Dat is dan, ja, waarom grijpt u eigenlijk in? Wij, wij grijpen in, want wij willen hier, het natuurmonument wil je eigenlijk dit landschap behouden. Het is niet voor niets een heel bijzonder landschap, een stuifzandlandschap. Het is Nationaal Park geworden, het is een Natura 2000 gebied geworden. Allemaal eigenlijk uh, ja, beleid, maatregelen om dit unieke landschap te behouden. Ja, dat klinkt, ik vind dat altijd zo als een te, tegenstander klinkt, hè? die beleidsmaatregelen waarvan je denkt van ja, de natuur kan het allemaal zelf wel. Nee, uh, we zitten hier in Nederland met een, een hele schakering aan prachtige landschappen, veenweidegebieden, uh, de heuvellandschappen in Limburg. Het zijn allemaal cultuurlandschappen, allemaal landschappen die door de mens beïnvloed zijn. En daarom denken jullie ook als natuurmonumenten dat je dan niet als god ingrijpt in de natuur... maar gewoon als weer een nieuw mens om het weer te maken en beter te maken dan, dan dat het was. Nou, het grappige is, wij grepen niet. de schapen doen dat. <laughs> ja, maar jullie hebben ervoor gezorgd uh, dat zij dat uh, voor, voor jullie gaan doen. Um, uh, gekapt stuk bos uh, in de Loonse en Dunische uh, duinen. Aan de rechterkant uh, die maan die niet meer helemaal rond is... Uh, maar uh, wel helemaal wolkenloos, uh, daar trots uh, uh, staat. Links uh, tussen die bomen die gekapt zijn... een paar bomen die nog overeind staan. Een beetje, een heel klein beetje lichte uh, mistvorming. Uh, en dan... Achter dat heuveltje daar, daar moeten ze zijn. Ja, daar komen ze vandaan. En hoe lang is de reis van, van, van vanochtend? Nou, ik denk dat ze drie kwartier onderweg zijn hier naartoe. Nou, dan gaan we daar, gaan we daar eens op wachten. Op de schapen. De schapen die, die ingrijpen hier in de natuur, in de Loonse en Drunense duinen. Aan deze kant, of de plek waar we nu zijn, is de kant van de Roestelberg, de kant van Kaatsheuvel. Tien voor half zeven uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister, de jager van Financiën moet zo snel mogelijk een eind maken... aan de problemen die er nog altijd zijn met woekerpolissen, vindt de Tweede Kamer. Gedupeerden moeten beter worden geholpen en ook meer geld krijgen. En verzekeraars, zo meldt politiek verslaggever Peter Blok... moeten werken aan het herstel van vertrouwen. Zeven miljoen beleggingsverzekeringen, waarvan nogal veel woekerpolissen... met extreem hoge kosten en zeer lage rendementen...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 in het gelijk worden gesteld dan bij hun maatschappij... blijft dat gevoel van, van dat er iets oneerlijks gebeurt aanwezig. Wouter Kolmeis van D66 vindt dat de verzekeraars de duizenden gedupeerden beter moeten helpen. Mijn opbouw aan de bakkenverzekeraars verzekeraars is: uh, A. Zorg ervoor dat mensen, als ze zo'n woekenpolis hebben, zo snel mogelijk van zo'n woekenpolis afkomen en een goed nieuw product aangeboden krijgen. En B. Uh, Zorg ervoor dat het snel duidelijk is wie de schijnende gevallen zijn, zodat die mensen snel uh, recht hebben op compensatie en snel uh, uh, ja, uh, tegemoet gekomen worden.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 In Wallonië staat weer een wielerklassieker op het programma. Niet alleen de mannen rijden de Waalse pijl, maar ook de vrouwen. In het Wereldbekerklassement voor de vrouwen gaat de Nederlandse Annemiek van Vleuten aan de leiding. Haar carrière nam ieder deze maand een vlucht toen ze de Ronde van Vlaanderen won. Nou, mijn leven stond er ook best wel een beetje op de kop. Ik moest wel even ja, toch wennen, wat publiciteit... En, uh... Ja, zelf toch ook ja, best wel verbaasd. En uh, dat je opeens ja, de winnaar van de Ronde van Vaanderen bent. Dus dat kost even, ja, even toch wel een week om dat te laten bezinken. Nou, vandaag rijdt Van Fleurte dus de Waalse Pijl. Rond kwart voor drie finisht ze op de muur van Hoei. Aankomst van de Mannen wordt wat later verwacht. Rond uh, kwart over vier. Nederlandse tafeltennisters hebben de finale bereikt van de European Nations League. Uitwedstrijd tegen Roemenië werd met 3-1 gewonnen. En eerder had Oranjal met 3-2 gewonnen. In oktober speelt Nederland de finale tegen Duitsland. Tennisser Robin Hazen is uitgeschakeld in het atp tennis van Barcelona. Hagenaar verloor in drie sets van de Fransman Gaël Monfils. In het vrouwentoernooi in Marokko verloor Arantxa Rus in de eerste ronde. Deze van de Française Aravan Rezai. De waterpolosters van het ravijn kunnen in Italië geschiedenis schrijven. Voor het eerst kan een Nederlandse ploeg de Land Trophy veroveren. Dat is een toernooi vergelijkbaar met de Europa League bij het voetbal. Het ravijn, ploeg uit Nijverdal, heeft een prima uitgangspositie. De thuiswedstrijd tegen Raffalo Nuato werd met 12-5 gewonnen. Floris van Hoorn ging kijken bij een van de laatste trainingen... om kennis te maken met misschien wel de toekomstige winnaar. Wat is het voor team? Ja, dit is echt een uh, vriendinnenploeg die uh, heel veel met elkaar samen doet. Heel enthousiast, ambitieus. Ja, ja, zit eigenlijk uh, jong en oud. Een we, we, ja, hele goede mix eigenlijk. Oké, okay, liggen. Horizontaal. Horizontaal liggen. Klaar liggen, Sonja. Sonja, hoger. Klaar. Marcel de Bals, de coach van het Rafijn. Op welk moment dit seizoen kwam bij jou het besef... we zijn met iets bijzonders bezig? Uh, eigenlijk uh, na de thuiswedstrijd tegen Skif Moskou. Eh, Skif Moskou is toch uh, een topploeg in uh, Europa. Die wisten wij dus thuis ook 12-5 maar liefst uh, te winnen. En toen dacht ik van, oh, nu zitten we er wel heel dichtbij. En nu kan er wel eens iets heel bijzonders gaan gebeuren. Karin Kuipers, wanneer won jij je eerste prijs? Oh, mijn allereerste prijs? <laughs> Dat is al heel lang geleden. <laughs> in de jaren tachtig. Denk ik. Ja, dat de meesten nog niet uh, geboren waren, zeg maar. Dus uh, daar zat ik nog bij de jeugd en uh, bij het Nederlands jeugdteam. En uh, daar hebben we ook heel wat uh, gepresteerd. Dus uh, dat is al heel lang geleden, ja. Heel dichtbij een uh, succes. Heel dichtbij een succes ook wat het waterpolo in Nederland weer nodig had na 2008. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, het zou het mooiste zijn dat je elk jaar uh, mooie prestaties levert uh, met waterpolo. En uh, ik moet zeggen dat we de laatste paar jaren wel weer heel verwend zijn. Vooral met het Nederlands team. En, maar het zou mooi zijn als een club uh, ook uh, laat zien uh, ja, wat de mogelijkheden in Nederland zijn. En ook uh, met zo'n mooi nieuw zwembad, dat we toch, dat we toch echt waard zijn. Op het moment dat Karin ervoor kiest om de tweede paal te pakken, Jolien, dan moet jij dus gewoon inlopen en Sonja aanlopen. De teammanager van het grafijn is Dea Streudig. Wat wordt de club wijzer van dit toernooi, van deze cup, als die wordt gewonnen? Misschien niet in financieel opzicht, maar de naamsbekendheid, het gevoel voor de dames natuurlijk, zoiets winnen, is natuurlijk wel iets waar je naar werkt. En ja, als je dat nu eigenlijk mag bereiken, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus in die zin worden ze er denk ik persoonlijk met name beter van en ja, ook een stukje iets om er mooi op terug te kijken. Ja, u zei het al, financieel. Kost het de club geld of levert het geld op? Echt geld opleveren zal het niet, maar het zal de bekendheid van rafijn misschien groter maken. En op die manier straks misschien het plaatje waterpolo beter in beeld brengen. En dat is natuurlijk altijd goed voor de leden. Dus ja, misschien dat dat zich uiteindelijk weer vertaalt in een uh, financieel iets positiefs. Maar ja, dat is niet het allerbelangrijkste. Zolang we de boel maar kiet draaien en goed kunnen blijven bestaan en natuurlijk verder kunnen, dat is het belangrijkste. komt dus altijd van de eerste kant, niet van ja, niet van drie of niet van vier. Nou ja, kijk, wij moeten gewoon proberen deze wedstrijd uh, te spelen of we moeten uh, winnen die wedstrijd. We moeten niet vanaf de eerste seconde bezig zijn van oké, okay, we hebben zeven doelpunten uh, voorsprong. Die moeten we vasthouden, want dat is gewoon heel erg moeilijk spelen. Dat gaan we ook niet doen. We gaan gewoon gelijk vanaf de eerste seconde toch... Uh, met het gevoel het water in van, nou ja, we willen gewoon deze wedstrijd winnen. Hè. Ik heb ook tegen de, tegen de dames gezegd: van uh, nou, je kunt hem nu winnen, dan wil ik hem ook eervol winnen. Dan wil we een goede pot neerleggen met elkaar. En uh, zo gaan wij het water in. U hoort de andere Marcel Terbals, de coach van waterpolo Ploeg het Ravijn. Radio 1, het NOS-journaal.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 een prominent lid van de oppositie opgepakt. In Syrië eisen demonstranten al weken onder meer de intrekking van de noodwet. En veel brandweerkorpsen in het oosten van het land adviseren gemeenten... om de paasvuren dit jaar te verbieden. Het is vanwege de droogte niet verantwoord. En ook de komende dagen blijft het volgens de weersverwachting droog. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrijwel onbewolkt. Alleen op de wallen komt er bewolking voor. En zeer lokaal is er een enkele mistbank...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 Morgen is het opnieuw zonnig en met 21 graden in het noordwesten... tot 25 of 26 in het zuidoosten is het ongeveer even warm als vandaag. Daarna blijft het zonnig, maar na Pasen wordt het wel iets minder warm. A, met B-verkeersinformatie. Op de A7 vanuit Horem naar Zaandam... staat tussen Purmerend Noord en Weidewormen 5 kilometer. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... tussen Harningsveld-Giezendam en Sliedrecht-West 2... en verder in de richting van Europoort... voor de afrit Rotterdam-Charles ook 2 kilometer...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 Ga voor 10 juni naar hersenstichting.nl en laat ons weten waarom juist uw werkgever deze prijs verdient. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U het naar het NOS Radio 1-journaal. Worden de aardbeien dit jaar wel geplukt? en de asperges gestoken. Vaste arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije... mogen van minister Kamp voor sociale zaken namelijk niet aan de slag. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, ZLTO, is woedend... en stapt nu naar de rechter. Peter Blok sprak met de minister. Minister Kamp. Minister Kamp, de aardbeien, worden die nog wel geplukt dit jaar? Ik neem aan van wel, want er zijn uh, talloze mensen die dat werk kunnen doen. Dus uh, die moeten vooral die aardbeien gaan plukken. Maar ZLTO zegt van wij hebben Bulgaren en Roemenen nodig. Ja, Ik heb al vaker gezegd dat in Nederland zijn 500.000 mensen beneden de 65 jaar... die kunnen werken en die met de uitkering aan de kant staan. Die zijn in de eerste plaats in beeld om die aardbeien te plukken. En in de tweede plaats is het zo dat op, uit alle landen van de Europese Unie... met uitzondering van Roemenië en Bulgarije... mogen mensen naar Nederland komen om werk te verrichten. Nou, en niemand maakt mij wijs dat bij die 500.000 die ik net noemde... en al die andere Europese Unie-landen met uitzondering van Roemenië en Bulgarije dat daar geen aardbeienplukkers te vinden zijn, dat geloof ik niet. Maar de regeringspartijen, de VVD en het CDA... die zeggen van, help die tuiners nu een handje. Strijk nog één keer over uw hart. Ja, ik denk dat, uh, dat ze diezelfde coalitiepartijen ook hebben gezegd... dat we moeten zorgen dat degenen die, uh, die kunnen werken... dat die ook gaan uh, werken. En ze hebben, er ook, uh, ze hebben ook gezegd dat ze vinden... dat de immigratie niet groter moet worden dan noodzakelijk is. Dus uh, laten we ons houden aan de afspraken die we gemaakt hebben. Ik denk dat met uh, het beschikbaar zijn van veel werklozen in Nederland... en met het uh, mogen komen naar Nederland... Land van mensen uit talloze of uit, uit, uit, ik geloof in totaal 25 uh, Europese Unielanden. Uh, dat moet voldoende zijn om in je uh, behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. Maar ZLTO dreigt met een rechtszaak, die gaat er dan nu waarschijnlijk komen? Ja, nou dat is altijd mogelijk. En die ziet u met vertrouwen tegemoet? Ja, ik denk dat wij een heel verstandig beleid hebben. Het is natuurlijk raar om, als de mensen beschikbaar zijn in Nederland... en als de mensen beschikbaar zijn in landen als Polen, Hongarije, Slowakije, de Baltische Staten, Slovenië, noem maar op... dan denk ik dat het raar is om dan vergunningen te geven... aan mensen van buiten dat gebied om ook nog eens naar Nederland te komen. Het zou heel onverstandig zijn, dus dat wil ik ook, ook graag verdedigen. Maar willen die mensen dat wel doen? die Nederlanders. Ja, als als de als de echt mensen in Nederland er niet te krijgen zijn voor dit werk. En als er in de hele Europese Unie, met uitzondering van Roemenië en Bulgarije... die mensen ook niet te krijgen zijn, als dat aangetoond kan worden... Ja, dan komen de werkstellingsvergunningen in beeld. Maar ja, voorlopig is het nog zo dat we eh, vrij recent 200.000 mensen... uit Midden- en Oost-Europese landen hier naartoe hebben gekregen. Dus de bereidheid van mensen uit EU-landen om naar Nederland te komen... om te werken, die is groot aanwezig. Toch je deze zomer? Ja, en die zijn er ook al volop in de winkels. En uh, De meeste aardbeien worden ook geplukt door de ondernemers zelf, of door familieleden, of door scholieren, of door andere tijdelijke arbeidskrachten. Hier praten we toch over een, een vrij, vrij klein percentage waar problemen mee zijn. En die problemen zijn er met name bij diegenen, bij die ondernemers, die op de Roemenen en de Bulgaren zich hebben gericht. Dat is niet uh, verstandig geweest. Je moet je richten op werklozen in Nederland en op andere mensen uit de Europese Unie-landen die naar Nederland mogen komen. Minister Kamp van Sociale Zaken. Peter Blok sprak met hem. We hebben het later uh, vanochtend ook over de Polentop. Derde Polentop over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. Wordt georganiseerd vandaag door Rotterdam. Door naar het uh, kierbesluit. Gaat u er even voor zitten. Nederland dreigt namelijk ruzie te krijgen met de Europese Commissie. Het kabinet wil de haringvlietsluizen namelijk niet openzetten... voor trekvissen zoals zalm en paling. Het kabinet vindt het te duur en wil terugkomen op eerder gemaakte afspraken. En de haringvliet gesloten laten. Duitsland, Frankrijk en ook Brussel, Europa... maken zich zorgen om de ontwikkelingen in Nederland. Dat hoorde D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven deze week in Brussel. In Brussel zijn ze zeer ongerust. Ik sprak daarover met commissaris Potocnik en die heeft gewoon duidelijk gezegd... ik verwacht dat Nederland zijn afspraken nakomt op dit punt. Het ziet ernaar uit dat het Nederlandse kabinet dat dus niet wil. Wat is er gezegd over de mogelijke consequenties? De commissaris heeft heel duidelijk gezegd... dat hij zijn, zijn diensten, zijn ambtenaren opdracht heeft gegeven... om alle mogelijke stappen te onderzoeken, uh, om actie te ondernemen. Dus dan moet je denken aan een rechtszaak... Uh, dat Nederland voor de rechter wordt gesleept door de Europese Commissie. Omdat uh, Nederland de afspraken die we binnen Europa hebben gemaakt om onze doelstellingen op natuur te halen, dat we die dus niet nakomen. Nou kan het kabinet denken van, nou, een Europese rechtszaak... dat gaat wel een jaartje of tien duren, daar maken wij ons echt niet druk over. Is dat in dit geval ook zo? Nou, ik denk dat in dit geval uh, dit kabinet een nog groter probleem heeft. Het is namelijk niet alleen de Europese Commissie, maar het zijn ook al onze internationale partners die aan he, de Rijn de Maas uh, liggen. Die zware druk uh, aan het uitoefenen zijn op dit kabinet. Uh, woorden in uh, brieven als we zijn zeer teleurgesteld, uh, we verwachten echt dat u de afspraken nakomt. Uh, dat soort termen zijn toch echt krachttermen als je het hebt over diplomatieke verkeer. En, uh, en dat is ook niet voor niks, want die landen hebben zelf veel geïnvesteerd in, uh, in het verbeteren van de kwaliteit van de water van de Rijn. Die landen, dat zijn voornamelijk Duitsland en Frankrijk. Zou het in principe kunnen dat die twee landen zeggen van... die miljoenen die wij al geïnvesteerd hebben, die gaan wij claimen bij Nederland? Ik denk dat je met die mogelijkheid zeker rekening moet houden. Uh, ik geloof dat er al tot uh, bijna 150 miljoen is geïnvesteerd door die andere landen. Uh, en als die investeringen voor niks blijken te zijn... dan kan ik me voorstellen dat ze met hun bonnetjes bij uh, Atma aankomen. En het kabinet neemt echt een te groot risico als ze dus die kier, uh, dat kierbesluit niet uitvoeren... Ik ga ervan uit dat ze zich uiteindelijk dat ook zullen realiseren. En het kierbesluit dus toch zullen doorzetten. Meneer Atsma, gaat u die motie nu van de Eerste Kamer uitvoeren? Nou, daar is het absoluut nog veel te vroeg voor om die conclusie te trekken. Omdat wij op dit moment bezig zijn om de mogelijkheden te bekijken van alternatieven. Dat doen we samen met de buurlanden. Met Frankrijk, met Duitsland, met Luxemburg. En daarnaast zijn we nog in gesprek met de Europese Commissie. Ben je er nog wel on speaking terms met uh, Frankrijk en Duitsland? Want die hebben al uh, vele miljoenen geïnvesteerd en nu dreigt u dat hele plan te torpederen. Ja, maar Nederland heeft zelf ook veel geld geïnvesteerd in het uh, project. Nou, nog erger. Ja, dus, uh, maar we hebben ook te maken met een uh, Kamer. De Tweede Kamer heeft uh, uh, in het verleden gezegd tegen het kabinet van nou, dit is het bedrag en geen cent meer. Uh, een beetje op zijn zeeuw zou ik willen zeggen en uh, ja, nu komen er dus miljoenen bij. Ja, dat is voor ons reden geweest om te kijken of er alternatieven zijn die voor iedereen acceptabel zijn. Als nou die alternatieven er niet zijn en die wordt ook door Europa op de vingers getikt. Gaat dit plan dan uiteindelijk wel gewoon uitvoeren zoals dat oorspronkelijk de bedoeling was? Nou kijk, tot het onmogelijke is niemand gehouden, laten we dat ook helder uh, zeggen. En ik heb dat ook eerder aangegeven, dat op het moment dat de cons consequenties zodanig zijn dat het bijvoorbeeld van Nederland grote financiële gevolgen zou hebben. Ja, dan moet je natuurlijk nog een paar keer nadenken. En ik ga ervan uit dat er uh, ook nog alternatieven inderdaad beschikbaar zijn die ook aan de Kamer dan TZT en dat zal binnen een aantal weken kunnen worden voorgelegd. Staatssecretaris Joop Atsma van stad in gesprek met de politiek verslaggever Hans Andringa. Het is tien over half zeven. Huur op maat heet het. Het experiment waarbij het inkomen de hoogte van de huur bepaalt. Dertien woningcoöperaties doen mee aan het experiment... en vandaag worden de ervaringen besproken. Verslaggever Karin Alberts ging langs bij twee ervaringsdeskundigen... in de Dr. Wieboudstraat in Zutphen en mocht binnenkomen. De deur van meneer De Wit. En dan gaan we even een paar deuren verderop naar nummer twaalf... Volgens mij precies dezelfde voordeur. De deur is een zilver qua kleur, dat klopt inderdaad. Kijk, ja, We worden verwacht, de deur is open. Ik zal toch even aanbellen om onze komst aan te ja, kondigen. Goeies, ja. Goeiedag. Dag, meneer, man. Hallo mevrouw, alles goed? Nou, ik ben al bij uw buurman binnen geweest. Ja, het is allemaal hetzelfde. Hè? Tenminste, de, de, ja, de inrichting niet, maar de rest? Nee, de inrichting niet, gelukkig niet. Goed, ruimte. Nee, ze zijn gewoon perfect. Slaapkamer beneden, boven de mooie etage...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 Kijk, iedereen kent de situatie dat uh, je gaat in een sociale huurwoning wonen uh, als je jong bent. In je eerste baan en uh, daarna maak je je carrière, ga je het steeds meer verdienen, maar die huur blijft laag.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 Dus Lex de Boer de directeur van de stichting Experimenten Volkshuisvesting. Straks minister Hille van Defensie op de Antillen. Hij heeft de militairen daar gerustgesteld. Er wordt niet gesneden in de organisatie in tegenstelling tot wat er hier in Nederland gaat gebeuren. Verkeersinformatie. Dennis mooi, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Uh, tot nu toe een normale woensdagochtendspits met uh, 35 kilometer file. Het zijn allemaal de dagelijkse files, in elftal is het. De meeste staan richting Amsterdam en rondom Rotterdam. Op uh, de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam is de vertraging wat meer. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 7 kilometer. En er staat ook een kapotte vrachtwagen. En de andere lange file op de A28, uh, Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, daar staat 5 kilometer. Verwacht u nog iets bijzonders, Dennis? Nou, woensdagochtend is meestal een, ja, niet één van de drukste spitsen van de week. Laat ik het zo zeggen. En dat uh, verwachten we nu ook, een normale spits voor een woensdag. En dat betekent rond uh, half negen ongeveer 125 kilometer file. We gaan het van je horen. Dennis, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Joris van de Kerkhof boft met dit mooie weer. Hij staat uh, vanochtend in de Loonse en Drunense Duinen. Te wachten op schapen, Joris. Ik hoop wel dat ze komen. Voor je het weet zijn ze wegbezuinigd. Die schapen die komen eraan. Ze staan nu zo'n. Ze lopen nu zo'n. Ja, hoe kun je dat nou inschatten? Wat zal het zijn? 150 meter eh, hier vandaan. Eh, wat moeilijk te zien, omdat de zon erachter achter eh, boven de bomen eh, opkomt. Ik zie wel de schaapherder. Het eh, lijken er een stuk of 50, maar het schijnt er wel 200 te, te zijn. En ze moeten ervoor zorgen dat dit geluid. in de toekomst hier in de Loonse en Drunense Duinen weer gewoon. Er geluid wordt wat je niet hoort, want dan loop je door het zand. Er moet veel meer zand komen, de boswachter. Ze zijn wel enthousiast, hè? Als ze daar zo aan het, aan het hubbelen zijn, die, die, die schapen, meneer Ja, nou, en of, de, de schapen die lopen hier op een stukje gekapt bos... en je ziet overal al lekker jong gras er tussendoor komen. Nou, hartstikke leuk, maar wij zien dat het liever open blijft... En... De schapen helpen ons daarbij om het open te houden. Ja, jullie zijn dit bos hier gaan kappen omdat jullie dachten van... Hey, dat bos zorgt ervoor dat er niet meer zoveel uh, wind doorheen kan. En dan gaat het zand weg, dan gaat het duin weg. En dat is erg. Ja, dat klopt. We staan hier in het Nationaal Park de Loons en Drunische Duinen. En het is gewoon een ontzettend mooi landschap... Uh, dat je midden in Nederland nog zoveel duinen hebt. Alleen die duinen raakten langzaamaan steeds verder dichtgegroeid door dat bos dat zich enorm oprukte. Lopen ze nou gewoon door? Of denken ze van, eh, wat staat die man daar met die verrekijker en die andere met die microfoon daar? Wat staan die daar te doen? Stoppen ze dan op een gegeven moment? Eh, nou, het is zo, ze trekken onder zich niks van ons aan. Maar ik moet zeggen dat, eh, behalve het feit dat ze hier voor ons... enorm functioneel bezig zijn, is het ook een, een, een, een echt een uh, attractie voor het publiek. Zwart hoofd, grijs haar en twee nijlganzen die eroverheen gaan. Die nijlganzen, die horen hier toch helemaal niet? Ja, ik denk dat die uh, ook denken van nou, zo'n open gebied, er zal wel wat te eten zijn. Ja, die nelgansen komen overal vandaan. Eén hond aan een touwtje. En een andere hond die de schapen, die een beetje afgeweken zijn, weer bij de groep halen. Kom, we lopen ze uh, toch, toch een beetje naast ze toe. Ook naar de herder. Nou, daar komen ze aan. Wat een heerlijk stille mannetjes en vrouwtjes dat, uh, bij elkaar. Goedemorgen. Zijn we lekker aan het eten? Hey, ja. Ja. Zijn we lekker aan het eten, die beesten? Ja. ja. Dat doen ze allemaal in, in, in volledige stilte met die nieuwsgierige zwarte hoofdjes? Ja, gewoon rustig op zijn gemak en dan ja, grazen ze zo acht uur per dag. En uh, wanneer, uh, wanneer hebben ze dit dan allemaal op? Ja, dat is gewoon een paar keer eroverheen trekken en dan uh, na een tijdje dan is het uh, op. Het is niet in één dag uh, helemaal kaal. Nee, dat kan ik me voorstellen. Zoveel honger hebben ze natuurlijk nou ook voor niet. Wat grappig. Het lijkt alsof ze gewoon uh, hier helemaal om ons heen uh, gaan staan. Deze neemt een hele grote tak. Die, uh, die heeft uh, heel veel honger. Ja, ze gaan nu volledig om ons heen staan en lopen dan, uh, dan weer verder. Wat rare beesten zijn dat. Ja, dan, kijk, dat is nou precies wat ze moeten doen. Want hier is een takje uitgelopen van een vuilboom. En ja, dat zijn boompjes die hier zo ook in het bos uh, hebben gestaan. Die komen weer tevoorschijn en nu worden ze echt meteen door de schapen weer weggegeten. En we zien ook in de verte nog wat heidevelden liggen. En die zullen zich langzaamaan steeds meer gaan uitbreiden in deze open vlakte. Ik begreep ooit van iemand die schapenvlees verkocht... dat schapen zo'n beetje de domste beesten zijn die er zijn. Nou nee hoor. <laughs> wij zien hier dat ze behoorlijk slim zijn, want ze eten precies wat wij willen. En uh, ja, het is, het is gewoon ideaal om een geherderde kudde te hebben, want dan kan je ze ook precies op die plekken zetten waar ze moeten grazen. Want zo slim is een schaap wel, die eet veel liever het groene gras bij de buren. Maar ja, hier moet hij op de hei grazen. Ja, en waar is het water dan op zo'n warme dag als vandaag? Nou, water, daar hebben we een, een aparte tank voor. En uh, dat betekent dat die tank, die kunnen we overal neerzetten... waar die schapen in de buurt grazen. Nou, de schapen die worden begeleid door twee honden. En dit is er eentje van, ja, die is wel lief, die is ook wel aardig. Goedemorgen. Daar zijn ze. Ze zijn al van ons vandaan gelopen. Die kant op, naar links. Hm, ik wou zeggen, het zijn wel de rustigste ja. dieren die er zijn. Niet gaan tellen, ja, is Wel jongens. mooi maar Marcel. Ja, vast. Onze eigen schaapsleder. Hij gaat de andere kant op, die hond. Hallo, hond. De schapen zijn daar. Ja, daar. Ja. Joris, dus. U hoort hem straks weer vanaf uh, de duinen. Wij gaan door naar uh, de Antillen. De eenheden van Defensie en de kustwacht in het uh, Caribisch gebied... worden bij de bezuinigingen op de Defensieuitgaven bijna helemaal ontzien. Dat zei minister Hille van Defensie gisteren... aan het slot van zijn bezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire.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 zes eilanden in de Caribe, alle zes Nederlandse eilanden in de Caribe... voor de aanwezigheid van de Nederlandse kruis, wat heel groot is. U heeft bij het begin van uw bezoek, dat begon op Aruba... meteen geprobeerd de kou uit de lucht te nemen... door te zeggen dat de met Savaneta open blijft. Je zou ook kunnen redeneren van... oké, okay, je blijft aanwezig in het Caribisch gebied... tegen de achtergrond van zo'n taakstelling... kun je wel centreren alles op Curaçao. Waarom toch Savaneta houden? Ja, maar waarom zouden we, op, we zouden ook met alles op Aruba kunnen doen? Ja, nee, maar in principe als je dat soort rationalisaties gaat toepassen, dan ben je vanuit Nederland dat denken terwijl het hier gaat om zichtbare aanwezigheid. En op het moment dat wij zouden kiezen voor dit eiland of voor dat eiland, dan zou dat ten opzichte van al die eilanden onderling denk ik geen verstandige keuze zijn. Curaçao is wat dat betreft van oudsher goed bedeeld geweest. En uh, ik vind dat uh, Savaneta op Aruba ook een wezenlijke functie heeft in de gemeenschap daar. Mariniers doen daar veel werk, niet alleen militair werk, maar ook uh, zijn beschikbaar voor allerlei civiele activiteiten waar ze ondersteunen en helpen. En dat is goed voor de band tussen Aruba en Nederland. U gaf aan dat een vorm van presentie op alle eilanden belangrijk is. Uw voorganger van Middelkoop heeft ooit met de gedachte gespeeld... om gezien de bes-eilanden die nu bij Nederland horen... om daar te overwegen om een kustwachtsteunpunt op een van de bes-eilanden te overwegen. Is dat nog steeds een optie? Ja, maar het zou kunnen, maar in het kader van de heroverwegingen die we moeten doen... is het niet mijn eerste prioriteit nu op dat punt nieuwe impulsen te gaan doen. De kustwacht is nu hier actief, die functioneert goed uit nou, Nederland gezien wordt de marine natuurlijk toch een stukje armer... omdat er wat boten uitgaan, wat schepen uitgaan. Dat is toch vervelend. Dus we zullen echt wel ons best moeten doen om de kustwacht voldoende gevuld te houden... met dat er voortdurend schepen hier zijn die dit werk kunnen doen. Dus ik zou het misschien wel willen, maar op tom ik zit dat niet binnen de realiteit. Maar er is geen behoefte aan een nadrukkelijker defensiepresentie van Nederland zelf... op wat nu Nederlandse eilanden zijn. Met de conquemart is juist op Bonaire en juist op Staciaan-Saba... heel actief al, dus heel zichtbaar als je daar landt. Het eerste wie je daar ziet, na de meneer die vertelt dat het vliegtuig moet parkeren... dat is Conquemart-Jousseau. Dus wat dat betreft is de kennismaking van elke toerist met Bonaire... de Nederlandse krijgsmacht. De Nederlandse defensie zit hier natuurlijk aan de buitengrens van het koninkrijk. Dus het anders dan Nederland zelf, wat ingebed is in NAVO-gebied, is dat ook een van de overwegingen geweest om de Cariben te ontzien met een land als Venezuela op steenworp afstand. Nou ja, van Chavez is wel eens uh, deze kant uitgekeken. En zijn we dus boze opmerkingen gemaakt, maar tot nu toe hebben we, dacht ik, over en weer een hele goede verhouding kunnen houden. Ik denk dat dat ook van belang is, omdat er ook heel veel handel is met Venezuela, zowel voor de dagelijkse levensbehoeften als als het gaat om vakanties of wat dan ook. Het is een buurland en en dat. Soort termen van oorlog en vrede moet je dan niet willen denken. Dan is het gewoon een grote buur, een belangrijke buur... die je moet proberen op een vriendelijke manier in je buurt te houden. Maar u heeft zelf ook aangegeven dat eventueel bezuinigen... een verkeerd signaal zou kunnen afgeven. Dus die geopolitieke dreiging, die is er wel. Nee, dus het is zo dat als een land is met een bestuur... wat van tijd tot tijd ook die uitlaapklep kiest... dat is als je aan deze kant dan, laten we zeggen, demonstratief... want dat zou het dan zijn, demonstratief krijgsmachtdelen weg gaat halen... dan eh, dat moet je niet doen, dat zou onverstandig zijn. Je hoorde minister Hille. Hij was in gesprek met Wereldomroep-correspondent René Rothuiv. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Energiebedrijf NUON heeft flink de portemonnee getrokken... voor zijn nieuwe topman, zonder toestemming van de aandeelhouders. Dat wel. Op de Volkskrant, het vaste salaris van Huipen Morelissen is met 70 verhoogd... tot 750.000 euro. En ook krijgt hij nog eens 724.000 euro... voor misgelopen inkomsten bij zijn vorige werkgever. De provincie Gelderland gaat als groot aandeelhouder bezwaar maken. De loonsverhoging is niet voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering. Volgens NUON is het salaris tot stand gekomen... bij de onderhandelingen tussen Moerlissen... En de Raad van Commissarissen. Het bedrijf houdt zich daarmee niet aan de afspraken die zijn gemaakt door de provinciale aandeelhouders. De bedoeling was dat het salaris van de topman vergelijkbaar zou zijn met het loon dat hij bij bedrijven als Schiphol en Connection zou krijgen. Maar met die 750.000 euro zit de topman daar ver boven. Financiële dagblad schrijft over de bezuinigingen bij defensie. Het overbodig materieel moet worden verkocht, dat is het idee in ieder geval. Maar de markt voor tweedehands wapens en tanks is slecht. Verkopers bieden meer aan, terwijl kopers minder te besteden hebben. Het gevolg, vorig jaar lukte de defensie niet om het aantal overbodige Leopard tanks, Fokkervliegtuigen en Panzerhauwitsers van de hand te doen. afzetmarkt voor tweedehands wapens is klein. De enige mogelijke klanten zijn andere regeringen, maar ook die snijden fors in het defensiebudget, schrijft het FD. Meer dan een derde van de jongeren die uitvallen op school... komt later toch terug om alsnog een diploma te halen. Dat zeggen onderzoekers van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs in trouw. Tot zover het goede nieuws. Volgens de onderzoekers heeft het kabinet namelijk te weinig oog... voor de kansen van uitvallers. Het kabinet heeft schooluitval hoog op de agenda staan... maar de nieuwe plannen zijn vooral gericht op het voorkomen van die uitval. Wie toch voortijdig stopt, die verdwijnt helemaal uit beeld. En dat is jammer. Want er zijn volgens de onderzoekers meer uitvallers... die alsnog hun diploma kunnen halen als ze maar wat hulp krijgen. En we blijven bij het onderwijs, want de inspectie gaat er strenger op toezien dat scholen een verklaring omtrent gedrag hebben van al hun medewerkers, schrijft het ND, het Nederlands Dagblad. Uit de gegevens van de inspectie blijkt dat onderwijsinstellingen vaak niet kunnen aantonen dat een medewerker zo'n verklaring heeft aangevraagd. Onderwijsinstanties wijzen erop dat het voor veel scholen helemaal niet duidelijk is voor welke medewerkers zo'n bewijs ze moeten hebben. Ze willen dat de onderwijsinspectie met een lijst komt... waarop staat voor welke functies een verklaring van goed gedrag nodig is. De inspectie vindt zo'n lijst overbodig. Al het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel moet zo'n verklaring hebben. Ten slotte, schoolreizen zijn leuk en nuttig, maar er kleven ook risico's aan. Daarom laten steeds meer scholen volgens het AD hun leerlingen van tevoren beloven zich aan de regels te houden. Dan weet de school zeker dat de hotelkamer netjes blijft of dat er geen alcohol wordt gedronken op de kamer. Het Stedelijk Lyceum in Dordrecht vindt zo'n overeenkomst onzin. Bij die school lopen alleen maar aardige kinderen rond en die hebben helemaal geen contract nodig. Echt niet.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 Op 20 april 2007 startte Herman Boeven in IJsselmuiden met Zendijk Personeelsdiensten. Een bureau dat bemiddelt tussen bedrijven en vakmensen. Vandaag, 20 april 2011, is hij dus precies vier. Herman, van harte gefeliciteerd met je ondernemersverjaardag. Herman verzekerde meteen in 2007 zijn wagenpark bij de Goudse Verzekeringen. Hij moest toen nog één worden. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Vraag het je verzekeringsadviseur of kijk op goudse.nl.